...bevelend en ko. Verenigde aannembedrijven Biels Kool, gore morgen! Ah, goeiemorgen garage -nistel. wacht, goed dat u even belt. Zegt het is er nog niet uit hoor! Dat geluidje achterin, weet u wel, garage wacht. Zoiets van bonken, bonke bonken. Ik ben er gisterenmiddag nog even voorbij u geweest, toch? En toen kon u het niet vinden. Nou, vanmorgen was het nog veel erger, hoor. Nou is er nog iets bijgekomen van kreunen, hè? En van, eh, van, eh, van, eh Dus nou, iets is iets van bonke bonke bonken. Maar dan nam het erbij. Ik heb hem trouwens al bij uw pleintje gezet, hoor. Heeft u al gevonden? Niet? Oh, wat wilt u dan voor? Voor monteur Klaroen? Waar ik hun monteur Claroen gelaten heb? Oh, wacht even, monteur Claroen. Is dat die charmante jonge man met dat prachtige lange haar en die, die baard, ja? Ah, oh, dat vind ik toch altijd zo'n heerlijk indrukwekkend gezicht, hè? Als die zich over je motortje buigt. Net of een van de twaalf apostelen een cursus pech onderweg volgt. Vind u niet? Wat zegt u? Waar ik hem gelaten heb? Nou, en wacht nou eens even. Hij kon dus gistermiddag mijn een bonke, bonke, bonke achterin niet vinden. Hè? En toen zei: Ja, wat wacht nou, eens? Oh jee, wat verschrikkelijk gek. <laughs> zeg, ga, als je en nisterwacht. Weet u wat er nou gebeurd is? Monteur Klaroen is voor alle zekerheid even met me meegereden... om even te luisteren naar mijn bonke, bonke, weet u wel? Ja, nee, nee, maar daarvoor is hij toen even in de kofferruimte gekropen... omdat hij achterin zat. Ja, nou toen reed ik daar dus ergens en toen bedacht ik opeens dat ik voor sluitingstijd nog even naar de banken moest. En dat heb ik gedaan en dan ben ik de hele mondvuurklaron vergeten. <lacht> Wat zegt u? Ja, nee, maar dan staat hij op het ogenblik bij u op het pleintje hoor in de bagagebak, u weet wel. Ja. Nog een geluk dat ik er zo gauw aan denken, vind u niet? Hallo? Hallo garagenester, wacht? Nee. Hey, Weg. ...maar als te heeft neergelegd. Wat gek, zeg. Vandaar dat kreunende op doppen van morgen waarschijnlijk. Is de apostel Claroen geweest, wedder? Nou, nou, nou ben ik toch even nieuwsgierig, hoor. Ja, ha, jongens. Kijk uit, misdadigers. Misdadigers, wat wil je? Nergens aankomen. Waarschuw me. Als ik ergens aankom, dan gil je, hè. Goedemorgen. Morgen, meneer Biel. Morgen, morgen. Maar gillen dus, hè, als ik ergens aankom. Grote. Goh, dus wat heb jij weer aangetrokken? Of, of uitgetrokken? Hoe, hoe krijg je het zo, zeg? Ja, vind je leuk? Leuk? Wat noem je leuk? Neem lekker eten. Is dat leuk? Biefstukje met doppeltjes. Noem je dat leuk? Nee, maar het is om te vreten, zeg. Ga staan. Ga staan. Doe eens, doe, eens wat, doe, doe eens wat geks. Ga staan. Zo? Oh, oh heel erg kreden, zeg. Dan gaat het ineens op stand, zeg. Ja, over een biefstuk met doppeltjes gesproken, zeg. Met dat hier en dat ha? daar. Ja! Wat doe je nou? Nou, ik gil. Ja, dat ben ik ook te verstaan. Waarom? Omdat ik dacht dat je ergens aan wilde komen. Waarom? Ja, dan moest ik gillen, zei je. Ja, ja nee, als ik aan mijn zeef kom. Oh, je zeef. Ja, ja, waar zou ik anders aan moeten komen? Voor je, hè? je, zeg. Hé, schrik. Even zitten. Even gauw even zitten, zeg. He. Jij met je hier en je daar, zeg. Voor ik voor per ongeluk ergens aan wil komen. <lacht> Hoor mij weer even op kant, zeg. Gewaagd weer. Op het randje van Urbaar, merk je het, ja. Geeft niet, waar had ik het over? Mijn dingens. O oh ja, eh, ja daar, daar, daar, daar, hoe heet hij. M'n Bel de politie. En de krant. Waspik, bakkie waspik. Bakkie bruin waspik van het nieuwe heden. Nergens aankomen, bel op. Zijn ze geweest? Wie? Wie? <laughs> het milieu. De onderwereld. De marode. He, wat hebben ze ermee gedaan? O, open brand zeker. Mijn kluis. Maar, daar. Net op. Oh, oh, oh. Nee, ik wil nergens aankomen. Nou, kijk even. Wat zie je er dan? Nou, dat is mij vraag. Niks. Niks, maar toch niks. Punt gaaf. De smeerlampen, zeg. Zijn ze niet geweest? Zijn ze gewoon niet gekomen? Het gaai is, wat zeg je me daarvan? Ja, sorry, wie zijn niet gekomen? Het geboefte. De zware jongens. De krakers. Hè? Die laten me gewoon even in de kou zitten, zeg. In mijn sopje. Ah, wacht even, zeg. Ik voel het al. Die zijn omgekocht. Die hebben zich laten platmaken. Bosraaf en Herrenburg, Wedden? Zullen we erop wedden? Ja, maar dan moet ik toch eerst weten waar het over gaat, niet? Nou, heb je dat niet gelezen dan? Over die inbraken bij Bosraaf en Herrenburg, niet? En bij het Verenigd Cement? Bij Waterkop en Van Hout? Ja, en vanmorgen weer bij de gebroeders armen laken. Nee. nee. Ja, zeker. In het ochtendblad. Grote grote over een zianant gesproken, zeg ...bij de broertjes arme laken waarachter... ...als op waterkoppen van hou... ...al niet belederend genoeg was, de armoedzaaiers... ...en daar zit ik met mijn puntgave kluis. Zeg, het lijkt me of het je spijt dat er hier niet ingebroken wordt. Ja, vind gek, hè? Als ik lang zo, zo aan de Rizé van de Brands ben... ...als er op de herenclub over gepraat wordt... ...als het me laten voelen... ...zeg, he, zeg, is er bij jou al ingebroken, Biels? Nee? Merkwaar, zeg. Of het een eer is? Nou, in ieder geval, is het een, uh, is het een vraagteken achter je solventie, nee? Hm. Als de mist aan brandt, je nog geen inbraakwaardig acht. Nou, dan reizen ze er op zijn minst vragen, hè. Als ze waarachtig al aan de armenlakentjes lakentjes toe zijn, hoeveel zegt de Klaar. 17 gulden 12 uit het schort van de werkster. 1712 ...uit het schort van de werkster... Ja. ...de arme lakentjes weer eventjes zegt... ...drie kolom slachtoffers publiciteit... ...voor 1712 ...en dan laten ze de werkster ook nog voorop draaien. Ja jongen, wat doe je eraan hè? Ja, wat doe ik eraan? Ik stop maar achter van de halve ton... aan maandloon in mijn kluis. Ik laat het de heren weten... En wie besteedt mij? Wat zeg je nou? Laat je het de heren weten. De mama, waar, waar, wacht even. Grote, goden zeggen dat. Het kan. Mijn kluis, mijn kluis, mijn slot, mijn combinatie, mijn cijfercombinatie. Klein Jantje. Wie? Klein Jantje. Die is daarin gespecialiseerd. Die heeft ze binnen een kwartier open. Die kasten, dat hoort hij, mijn kluis. Open, klein Jantje. Wie weet, toch? Wie weet. Mijn combinatie. Wat is mijn cijfercombinatie? Dat vergeet ik altijd. 24, uh, uh, ja? Nee, toch? Nee, nee, nee, nee, die weet het. Wachten we. de enige die het weet, behalve ik dus. Maar, eh, eh, eh, eh, waar blijft die, nee, -e, 42, nee? Nou, volgens mij is het 54. Ja, 54, ja, en dan? 24, 34. 54, 24, 34, klopt. Open de klas, draai hem. hoe weet jij dat? Hé? Oh, van even, Eef, omdat hij het voor jou moest onthouden, weet je wel, omdat hij het alsmaar vergat. Vergat? Hoe kan iemand dan zoiets vergeten? Nou ja, dat kan niet is menselijk. Hè? Ja, ja, ik ja, geloof ja. dat hij het voor alle zekerheid ook nog ergens op de deur heeft gekrast. Op de deur? <lacht> waar? Waar? Hier? Ja, ja, ja. Men krast even het geheime combinatie. Op de deur zeg. Service voor klein Jantje. In welke wereld leven we? Even kijken. Wie weet is hij geweest, de smeerlap? 54, 24, 34. Open jij. Haha, <lacht> zo. En? Nee, niks. Geen mens. Dicht maar weer. Zeg, maar wat zei je nou net? Dat je de heer had laten weten oh, dat ik... Je... goed. Oh, Is er wat? Wat zei ik net? Wat zei ik? Daarnet? Wat zei ik? Uh, Je zei iets van uh, geen mens. Geen mens? Een vent? Een vent? In je klas? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Stil, stil. Ja, Kijk allemaal. Een vent in mijn kluis. Voorzitter. Achteruit, jij. Ja, een vent in mijn kluis. Dekking, dekking. Jij. Klim op een stoel. Iets hards. Geef iets hards. Iets zwaars. Iets uh, uh, uh, uh, uh, looies. Iets wat hij niet navertelt. helpt. Mijn schoen! Daar, knappe jongen, als hij mijn schoen navelt, Open! Open, mijn combinatie, staat op de deur, draai je. Achteruit, kijk. Normaal, normaal, doen. Doe maar net of je gek bent. Hè? klim op je stoel. He? doe net of je koffie drinkt. Normaal, open, mijn schoen. Kalm blijven, daar gaat hij. Kijk maar niet, let op. Hé! Hé, pak uit, Zo, daar, recht voor zijn raap, zeg. Die is, die is voorlopig even rustig, zeg. Hoi. Ah, wat, wat, wat Mijn hart, mijn hart, waar is mijn hart? Ik had het bij, maar waar is je nou hier? Ik hoor het weer. Ja, ik hoor je, stil maar. Draaf maar, koes maar. Groot hak van de baas. Lieve jongen, tallem aan. Christen de zielen, nee, vijf. Wat moet dat in mijn kluis? Nou, dat ze van de week bij ons in de straat... ...s'nachts aan die rottige ja. tramrails bezig zijn, weet oh, je wel, van ja. die herrie. Ja. Dat ik dank je wel zeg. Ik ga wel lekker rustig in oma Augs gastvrije kluis. Stille kluis zitten dutten. Wat ja, ik heb. Grote, grote, ik dacht dat ik stierf zeg, ik denk ik ga dood of iets van die strekking. Ja, maar wie sloeg je dan zo verschrikkelijk He? hard op zijn hoofd? Hè? Ja, maar achter die vent, waar is hij? Met dat grote hoofd? Die, die grote knar, die, die dreun op zijn valse watermeloen gaf. Ja, zonde zeg. Ah, ja, uh, zonde van wat? Van je hoed. Van mijn hoed? Ja, en een merkwaardige reactie nogal niet, als iemand je beleefd je hoed aanreikt, dan ga jij daar even driftig met je looie schoen op staan timmeren. Kijk hier even of je Kaap de Goede Hoop de bodem hebt ingeslagen, zeg. Mijn goed, zeg, mijn nieuwe hoed. Hoe komt mijn nieuwe hoed in de kluis? Oh, die heb klein Jantje vannacht nog even langsgebracht, weet je wel. Die had je gisteravond bij rode Diem laten leggen. Bij wie zeg je? Ja, iets van een auberge. Auberge tegelijk. Gezellig chic daar eigenlijk van. C. Rode Dieneke, of zo. Ja, ja, ja. Ik ken die kroeg, zeg maar. Wat moest jij daar? Ha, ha, Nee, Goeie vraag, Ellen. Even, even Wat moesten wij daar? Ja, ja, dat vroeg die uitsmijter ook meteen, zeg. Ja ja. ja, ja. wat wil je? Er staat daar bekend als het centrum van de onderwereld daar. Een fatsoenlijk mens gooien ze zo de straat op. Ja, een fatsoenlijk mens. Maar mij niet. Nee. <grijg> nee, nee. Nee, als je maar weet te gedragen, nietwaar. Als je maar weet aan te passen. Als je de juiste toon maar aanslaat. Ja, ja. En ja. wat zeg je dan? Het normale. Normaal doen. Beetje dreigen. Tikje van de ditem. Vuile huh? blik. Beetje vals kijken. gemeensmoel trekken. Veger in de binnenzak. Wat? Ik spreek geen Chinees hier. Vegel in de binnenzak. Domisch vegel van het blik in de binnenzak. Een vegel. In de, en, en het blik in de hoed tussen. Voor het opbollen Het vegel. opbollende jas. Man heeft een schietijzer in de zak. Kijk even uit. Die sfeer. Hè. En dan even op lucito zeggen wie je bent. Hè. Zeggen van blonde gijs uit assen. Nee. <laughs> En wat zei hij? Hij zegt, uh, waarvoor draag jij een veger in je zak? <lacht> Zag hij het dan? Nee, had hij gerold, de smeerlap rolde mij even de veger. <lacht> waarvoor draag jij een veger in je zak? Ik zeg, waarvoor draag jij geen bretels? Gelijke munt. Ja, ja, maar hoe wist jij dat die man geen bretels droeg? Omdat hij met zijn broek op zijn hielen stond. Oh? Het kind weer even, hè, meneer, hier. Ja, moet jij horen, als hij oma oog zijn vegen rolt, dan rol ik hem even zijn bretels, niet? Zo ja, mooi. Een oud-christelijk gebod, veger om veger, bretels om bretels. Ja, wie is onder elkaar, nietwaar? Als zij ons veger komen, komen ze aan ons. Zeg, ja, ja nee, moet je horen, maar, maar als ja. ik het nou goed begrijp, dan ben je daar gaan vragen of ze bij jou ook niet eens een keer wilden komen inbreken. Ah, ah, ah vragen, tellen toch. Kom even, zeg. Hoe dom had je me gedacht, hè? Nou... Daar trappen ze toch nooit in, Daar vermoeden ze toch met een valstrik achter. Politie op de loer. Nee, nee. Blonde uit assen. En dat is mijn brein. Op neef even duiden dus, hè? Voorgesteld als mijn brein. Grote misdaad dus, hè? Indruk maken, organisatie. Die zich een brein kan veroorloven. Ja, ja. Ja. En, Maakte het indruk? wat dacht je, wat dacht je? Flink doen, hè, wel, wel flink doen, zich groot houden, Zeggen van, uh, nou, nah, als dat je brein is, zal de officier wel een TBR'tje tegen je eisen. Ja, nou, toen heb ik hem meteen even zijn hele broek maar even gerold, zeg. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. De hele zaak lachen, jongen, met een uh, dikke kees. Laat zich door het breinse broek rollen, lachen. Pleit gewonnen, het normale, normaal doen, valse blik, handen af van de veger. Blondigheids zijn assen. Ik heb een tip, mensen. Overal met even. Deze man heeft een tip, heren. Ik zeg, bij de aannemer Biels Co. Jullie weten wel, van Biels bouwt beter. Die, ja. Uitstekend bedrijf, zegt dat erbij als je gepakt wordt. Bij Biels Co. Bij Biels Co. Leidt voor anderhalve ton aan maandloon in de kluis. Ja, binnen zonder kloppen en maak geen slapende breinen wakker, zeg ik nog. Ja, en? Ongelooflijk, tegen onge onwaarschijnlijk. Ik ben al niet uitgepraat of vertikt iemand op mijn rug en hij zegt... Morgen, chef, morgen, oh. <laughs> dat, <laughs> ja, was dat maar waar, Pol. Had je dat maar gezegd, man, morgen, zeg morgen, lui. Maar nee, hoor, hebben wat hij nooit zal zeggen, hè, Paul? Maar dan uitgerekend wel. Als ik net gezegd heb dat er bij Bielsenko over anderhalve ton maandlo in de kluis legt. Dan zegt Paul, hé, hey, u hier, meneer Biels. Omdat ik u daar niet verwachtte, chef, logisch. Nee. nee, zeg maar, wat deed jij nou dan, Koen? Voor de reclacering, Ben ik daar mentor voor, weet je wel, voor, voor een van die knapen. Pas uit de bak weer natuurlijk, die... Nou ja, probeer hem dan maar weer op het echte pad te krijgen. En het leek aardig te lukken, hoor. Ja, ja, ja, hoppol. Hé, hey, u hier met de biers. Blonde Gijs komt even een tip geven. Ja, ja. Zeg. En hoe reageerde ze? Ja, argwaan, meteen natuurlijk, wat wil je? Dreigen? Of worden? Heb jij alles een klap met een fles bier gehad? Dikke. Die sfeer, begrijp je? Maar normaal blijven. Hè? Mee blijven doen, vals kijken van dit. Hè? En zeggen van: het uh, zou weinig baten, man. Het blikken de hoed. Hij nieuwsgierig maar een nieuwetje daar, hè. Ik heb hem laten zien. Het blik in de hoed. Doemies blik, hè. Kan een klapje velen. Ja, en wat zei hij? Hij zegt, dank je dat het scheelt. Ik zeg, nou, probeer het maar eens. <laughs> ram, zeg. <racht> Op het blote hoofd. Hoed in de hand nog. Ram. Ik dacht dat ik stuur zei, denk, ga dood, plus plus. Ja, toen heb ik nog maar even gauw benadrukt dat oma Oog een aannemer te wassen. Ja, handig gezet, knaap. Hoezo handig? Ja, wat wil jullie? Allemaal lui van de vlakte daar. Misdaad en zo? Ons van de reclassering, ja, kunnen ze daar velen. Maar ja, als je er niet bij hoort, dan lig je eruit. Ja, ons van de reclassering hoort te Nou, ze lachen je uit hoor, Paul. Dan moet je wat betere huizen komen. Dat heb je gezien. Oh, sorry, een aannemer, hè. Hey. Ga dan je blik even ophouden. Die sfeer, hè, hey. Ru ruwe taal. Maar eerlijk als goud, misdadigers, wat wil je? Oh, een aannemer. Oh, dat is schoor, kom erbij zitten. Dat bedoel ik, hè? het normale. Normaal doen, jezelf zijn, nee, Veef. Ja, en waarom ging jij toen eigenlijk zo met kleine Jantjes zitten fluisteren eigenlijk? Dan zag je dat niet knaap. Omdat de chef Dien in het voorbijgaan een kritiek op de achterste gaf, weet je wel. Ja, ja, normaal gebaar in die kringen te hellen. Noem me de genoegen, Paul. Normaal soort van ruwe schertsman, meer niet. Ja, ja, en hoe reageerde ze? Ik dacht dat ze stierf, zeg. voor Rode Dien even. Die slapen de bitterbal in de luchtpijp, zeg. Ja. Gloeiende wel, gloeiende bitterbal. Als je je daar net even zit waar te maken, slaat de dame je in voorbij gaan. Even de groeiende bitterbal in de luchtpijp. Nou, dan ben je voor de rest van de avond wel even misdadig gaan zitten fluisteren, hoor. Zou ik wil wel even precies mogen weten waarover, chef. Met mijn jantje over mijn problemen, Paul. Over dat ze mijn deur voorbij gaan, de heren. En dat dat een faillissement kan betekenen. Kan het zijn dat ik ook een handje geld van eigenaar zag verwisselen, oma O? Ook mijn vermoeden, knaap. Ja, en wat mag er zeg, maar ik er alsjeblieft iets voor over hebben? De ene dienst is de andere waarde, hè? Als je hem aanbiedt, anderhalve ton bij je te komen stelen? Hahaha, helle. Waar zie je me voor aan? Nou? U neemt ze weer even te grazen, hoor. De heren Bosra van Herrenburg. Ik zie de krantenkop alweer. Voor me. Aannemer kluizenkrakers te glad af. Paul, voel je hem? <laughs> oh, nee, beter nog. De hele noteer voor Bruin, Bruin Waspik. Bakkie Bruin Waspik van Nieuwe Heden. Schrijf op. Mm -hmm. Aannemer, daagt om de wereld uit met lege kluis. Paul, beter nog, hè? Uh, ja, chef, uh, ja. of misschien weet ik het nog anders, chef. Oh ja, te helle, schrijf op, Paul weet het anders. Wat zegt Paul? Noteer, ja, Paul. Uh, wat had u gedacht van aannemer veroordeeld wegens uitlokking van misdrijf, chef? Ja, nee, nee, <lacht> nee gewoon <gul> helemaal niet met je uitdrijving van mislokken, of hoe heet het? Dat is iets heel anders, dat is een, een, een, een proefprocessie. Uh, hoe noemen ze het, nee. Uh, nou, volgens mij noemen ze dat uh, niet toerekeningsbadvader of zoiets. <grijg> Strafbaar tot en met, chef. En daar zit ik dan bij met mijn pupil? Met je, met je wat? Met mijn pupil, chef. Met je pupil? Ter ja, dat vertelt niet met een Terwijl ik een lokmis zit over, te over, overdrijven, of, of, of hoe heet dat, in de rechterstermen. Nog een wonder dat ik de hint begreep, Paul. Welk hint, chef? Mij van geen hint bewust, hoor. Ja, hoe je die versliegeraar me voorstelt met dat je geluid. Uh, dit is Henk, chef. Henk is nogal een stille, begrijp u wel? Wat schouwt er een voor een hint volgens u, chef? Ja, alle machten, zeg. Wat verstaat men in dat milieu onder een stille man? Ja, een met met mijn een met permissie mijn pakje aan is... ...dat die knaap niet in dat milieu thuis hoort. En dat het mijn taak is hem daar ook uit te verheffen, zie. Die rust, Paul. Wie nu wist je? Grote, grote. Paul, ga hier nou niet zitten te verkopen dat je een rechercheur moet re, re, re man. Een rechercheur, chef? Nou, hallo Paul. Waarvoor denk je dat die fans zich allemaal komt opdringen? Nou, om zich door u op het slechte pad te laten brengen, als ik het zeggen mag, chef. Nee, ben je? Ja, laat mij naar buiten, zeggen. Ik ben beleefd een plaatje opgeschoven, laat dat voldoende wezen. Nou, om eens beleefd te informeren, of ik niet al te zorgeloos met mijn geld omsprong, Paul. Daar kwam meneer mij informeren. Wat ik al vreesde, chef? Ja, daar zich op ordentelijke wijze met legitimatiekaart en al... ...als stille te hebben bekendgemaakt. Ah, het lijkt me sterk, chef. Ik heb meneer de rechercheur naar zijn volle tevredenheid ingelicht, man. Ja, tot op de werkelijke verblijfplaats van de maandlonen toe, hoor Koen. Maak je niet ongerust. Hij zou er nog een oogje op houden, Henk, zei hij. Ik weet het, knaap. Ter helle, hij weet het, knaap. <laughs> nou, hij weet van niks hoor, meneer Pul... Met de uh, uh, In de kofferruimte van de heer Rinderman, chef. Voila, in de ko. Wat zeg je, Paul? Het kistje van de maandloon, chef. Hij heeft het me verteld, Henk. Zeg, wat vertel je me nou? Heb je de maandloon in de koffer? Weet George daarvan? Haha, <laughs> weet George daarvan? Nee, natuurlijk weet George daar niet van. Nee. Alleen de rechercheur, die we... Paul, wie is Henk? Weet, wat weet je van Henk, Paul? Weinig, chef. Henk is nogal een stille zie, en mijn taak hem uit het milieu weg te krijgen, ja? Begrijp ik goed. Een best jong, maar als hij een, ja, een auto ziet, dan wil hij weten wil hij in zit. Hè. Grote god, een auto kraken? Anderhalve ton aan maand gewoon in de koffer van Rinderman Blonde Gijs, geeft even een tip als stille Henkie. En dat vertelt, dat vertelt hij aan jou? Ja, chef, zover ben ik al met Henk, hè? Dat hij me dat vertelt. En, en dat vertelt hij dan niet aan mij? Nee, chef. Kijk, dit is een vertrouwensrelatie, mm -hmm. chef, dit werk. Ik kan alleen nog maar op die knaap inpraten, chef. En net nog dat duwtje geven van, uh, ja, wie weet. Maar voor de rest, zal zal je bij zichzelf moeten uitknokken, chef Henk. Begrijpt u wel? Kijk, en dan pas kan ik zeggen, joh, oké, okay, en hou het zo. Ja, maar Christen, er zit anderhalve ton aan het loon. Aannemige door autokrakertje. En hij heeft zich achter nog gelegitimeerd. Ja, wacht even, waar heb ik het? Hier mee, ja. Daarmee? Ja, hoe probeer je erom? Ja, dat heb ik net even van hem gerold, weet je wel, voor alle zekerheid dan, dus dan, dus dan. Ja, hier, dus dan, dus dan, dus dan, voilà. Hier, hier staat het. maandabonnement abonnement, overdekte zwemming richting Zuid. Ten name, nee, oh, daar, Rinderman. Als ik nog een die vist heb. Verenigde Aandembedrijf Bielsenko, garen morgen, hè? Ja, ja, Ja, die is er lief, hè? Ja, geef maar hier, uh, dankjewel. Bier Ja, meneer Rinderman, sympathiek dat u even bent. U hebt er raar wat, meneer Rinderman. Een raar verhaal. Uw auto... Men heeft vanaf uw auto gestolen. Ik begrijp het, meneer Ritterman. Ja. <tied>